10 uur. NPO Radio 1, met Ghislaine Plag. Het is een gemeleerd gezelschap waarmee we zometeen de persconferentie gaan volgen van het staatstoezicht op de mijnen. Wat wordt het advies voor de gaswinning? Die persconferentie begint zo rond dit tijdstip in Café du Dock in Den Haag. We horen er alles over, ook in het NOS-journaal met Lieslotte Thomas. Ja, doen we verderop in dit bulletin. Eerst de Russische sporters, want de schorsing van 28 Russische sporters... is ongedaan gemaakt, heeft het hoogste rechtsorgaan in de sport... het kas bepaald. Het kas zegt dat het bewijs van het IOC tegen de Russische sporters... niet in alle zaken even sterk was... Onder andere van de schaatsers Olga Vatkulina en Ivan Skobrev... is de schorsing opgeheven. Ze behouden ook hun medailles die ze in Sochi hebben behaald. 42 geschorste Russische sporters hadden een zaak aangespannen. Het IOC schorste hen voor het leven... omdat hun naam voorkomt in het Russische dopingschandaal. Maar voor een deel van de sporters is de straf nu dus ongedaan gemaakt. Wat dat betekent voor de winterspelen in Zuid-Korea... is nog onduidelijk die Beginnen eind volgende week. Elf van de 42 Russische sporters blijven geschorst. Over drie is nog geen uitspraak gedaan. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis sluit zich aan bij een proces tegen de tabaksindustrie. In 2016 deed advocaat Benedicte Fiek namens maatschappelijke organisaties en patiënten aangifte tegen vier grote tabaksfabrikanten. Het Amsterdamse ziekenhuis denkt dat meer ziekenhuizen zullen volgen. Andere ziekenhuizen behandelen natuurlijk ook kankerpatiënten. Die zien ook die gevolgen, maar die zien ook nog andere gevolgen. COPD, dus die uh, zullen ook uh, inderdaad zich hier tegen willen verzetten. Volgens het ziekenhuis sterven er in Nederland elke dag 55 mensen door roken en is het dweilen met de kraan open. Een groep van 50 mogelijke IS-strijders uit Tunesië is per boot in Italië aangekomen. De Britse krant The Guardian zegt een speciale opsporingslijst van Interpol in handen te hebben. Eind vorig jaar zijn Europese landen ervoor gewaarschuwd. De voorzitter van Amnesty International in Turkije, Taner Kilic... is niet vrijgelaten. Gisteren bepaalde de rechtbank in Istanbul... dat hij na bijna acht maanden cel zijn proces in vrijheid mocht afwachten... Maar kort daarna is hij weer opgepakt. Waarom is niet duidelijk? Seriemoordenaar Charles Manson, die in november overleed, is nog altijd niet begraven. Een zoon, kleinzoon en penvriend ruzieën over zijn nalatenschap. Degene die daarvoor wordt aangewezen mag ook bepalen wat er met het lichaam gebeurt. Het duurt nog zeker een maand voordat dat duidelijk is. In Den Haag maakt het staatstoezicht op de mijnen rond deze tijd bekend... met hoeveel de gaswinning in Groningen omlaag moet. Verslaggever Hans Andringa is erbij. Hans, wat wordt er gezegd? Uh, die persconferentie die is uh, net uh, begonnen. En het is inderdaad de verwachting dat uh, het advies dat het staatstoezicht uh, zal geven... Uh, hoeveel gas er gewonnen kan worden, dat dat uh, beduidend uh, lager zal liggen... dan onder de ruim 20 miljard die nu uh, nog uh, gewonnen wordt. In het verleden heeft het Staatstoezicht gezegd dat het eigenlijk naar uh, 12 miljard kubieke meter per jaar zou moeten. En het is uh, nog even de vraag wat zij dus uh, gaan zeggen, wat hun advies is. Laten we even een stukje meeluisteren, want misschien komen we net op het punt uit dat het advies gegeven wordt. Dat we in code rood terechtkwamen. Want met name die grondversnelling, uh, maar ook de snelheid waarmee er steeds nieuwe bevingen in Zeerijp gekomen zijn is het hoogste niveau uit het meter... Nou, We zitten nog, we zitten nog op niet op het punt dat het advies gegeven wordt. Het gaat nu nog even over uh, wat de bewegingen in de grond uh, in Groningen zijn. Vooral naar aanleiding van de laatste aardbeving bij Zeerijp. Uh, zodra we horen wat het advies uiteindelijk is, dan uh, komen we terug. Oké, okay, dankjewel. Hans ga in Den Haag straks dus meer... over dat advies van het staatstoezicht op de mijnen. Het weer. Er kan nog een bui vallen. Soms met hagel, omdat er sneeuw of onweer. Later droog en ook af en toe zon. Maar daarna trekken er weer winterse buien over. Het wordt vanmiddag een graad of vijf. je dankjewel. Gaan we weer naar het verkeer? Helene, de geest. Ja, het is vooral de nasleep van een paar ongelukken die het verkeersparten speelt. Op de A2 bijvoorbeeld, van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en Knopend holendrecht een kwartier vertraging. Er staat 6 kilometer file. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen is namelijk een ongeluk gebeurd... bij Knopend holendrecht De linkerrijstrook is daar dicht. Op die A9 zelf staat ook een file van 8 kilometer vanaf Aalsmeer. En daar is de vertraging een half uur. Op de A29 gaat het wat beter van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Want bij Oud-Bijerland zijn alle rijstroken weer vrij na een ongeluk. De vertraging is nu nog een half uur vanaf Dorp, Maar die zal snel afnemen. En verder is er ook... Een een ongeluk gebeurt op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Daardoor is de weg bij Heilo dicht, want de politie doet daar onderzoek. Master Classics: slepende en overweldigende meeste werken uit de klassieke muziek. Laagdrempelig en prikkelend. Kom op 10 februari naar Master Classics in het Zuiderstrandtheater. Kaarten via residentieorkest.nl. Onbezorgde cloud in. Met Azure Stack as a service van Your Hosting... ben je beter voorbereid op de nieuwe wet en regelgeving. Want jij bepaalt waar de data staat. Wel de lusten, niet de lasten. Yourhosting.nl zakelijk. Het beste uit ieders werk halen, dat wilt u toch ook? Lewendaal helpt organisaties om talent maximaal te benutten. Door mensen de dingen te laten doen die ze goed kunnen... en waar ze energie van krijgen. Dat klinkt simpel, maar het gebeurt nog veel te weinig. Terwijl het zoveel oplevert. Bevlogen mensen... En resultaten om trots op te zijn. Maak kennis met Lewendaal. Levendaal. Voor overheid, onderwijs en zorg. Microsoft Azure, zoals jij het wilt. Yourhosting.nl/zakelijk. Zodra je de juiste ontmoet, weet je dat het goed zit. Je begrijpt elkaar bijna zonder woorden. Neem plaats achter het stuur van de nieuwe Mazda CX5 en je weet het. Mens en machine in perfecte harmonie. Ervaar het gevoel op Mazda.nl. Drive together. Meer leads, meer omzet per klant en een hogere klanttevredenheid. Schiet jouw bedrijf naar het volgende level met PerfectView. De gebruiksvriendelijke Nederlandse online CRM voor het MKB. Met een helpdesk die door gebruikers met een 9 plus wordt beoordeeld. Tot zo op PerfectView.nl. De Neerkant, het nieuwe boek van Ernst Jans over zijn hippiejaren, Van het leven in de commune tot de oprichting van Doe maar. De Neerkant, ook op cd en in de theaters. Score met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. NPO Radio 1. KRO en CRW. Plag, Spraakmakers. Wordt hoort dat al in het NOS-journaal. Het advies van de staatstoezicht op de mijnen. Om tien uur is die persconferentie begonnen. waarin het advies over de gaswinning in Groningen wordt gegeven. Het advies is het directe gevolg van de aardbeving bij Zeerijp. Het was op 8 januari in Groningen. En het staatstoezicht op de mijnen stelt maatregelen voor. met het oog op de veiligheid van de inwoners van Groningen. En dan gaat het dus met name om het verlagen van die gaswinning. Normaal gesproken is dit natuurlijk de tijd voor het Mediaforum. Nou, Ronald Ockhuizen vertegenwoordigt dat nog. maar zal juist meepraten over hetgeen nu in de actualiteit is. namelijk die persconferentie en het advies. Rondom het gas. NOS-collega Hans Andringa is in Café Dudok in Den Haag. Wat is het advies van het staatszoezicht Hans? Het uh, advies is dat er uh, zo snel mogelijk terug moet worden gegaan... naar 12 miljard kubieke meter uh, per jaar. Um, en dat is dus uh, niet dat het per se vandaag... Uh, uh, de gaswinning meteen naar beneden moet. Maar dat is het uh, advies aan minister uh, Wiebes van Economische Zaken. Hij moet hier een besluit over nemen. En waar de persconferentie op dit moment... over gaat, dat zijn meer de afwegingen die het staatstoezicht op de mijnen heeft gemaakt om tot deze beslissing uh, te komen. Maar het is dus uh, bijna een halvering van de huidige gasproductie en dat is in lijn met al een veel ouder advies van, uh, de van uh, het staatstoezicht op de mijnen, uh, want ze hebben al veel eerder gezegd dat een veilig winningsniveau eigenlijk is op die 12 miljard kubieke meter per jaar. Ja, daar is toen niet op uh, geacteerd. Wat voor afwegingen komen er nu voorbij? Met het nou, een van de belangrijkste dingen dat is toch wel, uh, het gaat om uh, de veiligheid van uh, Groningers. Dat moet zoveel mogelijk worden gegarandeerd. Um, en het begin van de persconferentie ging ook uh, over uh, wat uh, de bewegingen in uh, de bodem van Groningen zijn geweest. En, en, en wat de beving vooral bij uh, Zeerijp heeft uh, veroorzaakt. En uh, wat voor gevolgen dat heeft gehad en hoe zwaar dat heeft meegewogen bij het uiteindelijke advies van. Uh, het staatstoezicht op de mijnen. Ja, want Is dat anders dan voorheen? Ik hoorde, gisteren zag ik ook een reportage... waarbij een, een gedupeerde zei van het voelde anders, deze, deze beving... dan diegene daarvoor. Ja, dit was ook een uh, behoorlijk zware beving. Uh, dus wat dat betreft kan ik me sowieso voorstellen dat het anders voelde. Omdat de meeste mensen die zoiets hebben meegemaakt... die zeiden het is net alsof een vrachtauto door je straat rijdt... met een zware lading. Maar dit voelde inderdaad uh, heel anders. En uh, dat is denk ik dan ook de reden dat... Of ik moet het eigenlijk omdraaien. Het was nu een veel zwaardere beving. En daarom heeft het er ook anders uh, gevoeld. En die beving, dat was juist een uh, grote teleurstelling. Omdat uh, ze hadden juist gehoopt door het uh, winningsniveau naar beneden te doen. Dat juist die bevingen voorkomen zouden kunnen worden. En zeker niet meer zo'n grote als we dan begin deze maand hebben gehad. Of het is 1 februari, begin vorige maand moet ik zeggen. Uh, ik zit uh, op de achtergrond te luisteren naar de heer Kokkelkorn van uh, het staatsverkund. Uh, Toezicht. Maar ook Misschien is hij nu zo ongeveer bij het advies aangekomen wat hij moet en die gaan zeggen. Dus laten we het even meeluisteren wat hij nu zegt. Van afgelopen november. De voorgestelde gas, uh, verlaging van de gaswinning is ook niet een niveau waarbij er geen verder ingrijpen meer nodig zal zijn. De algehele drukdaling ook bij een lager niveau van gaswinning zal doorgaan en zal blijven leiden tot de kans op bevingen. Ook zwaardere bevingen. Het is voorstelbaar dat uh, er daarom nog nieuwe maatregelen nodig zijn. Wij zien dan de voorgestelde stap als een belangrijke stap... maar niet per se als de laatste stap. De hand aan de kraan, het meten en regelen blijft dus nodig. Ons advies betekent ook niet dus dat er geen zware aardbevingen zullen zijn in het gebied... De bevingen die nu... Die verdere stappen waar de heer Kokkelkoorn van het SODM het over heeft... dat houdt onder andere ook in dat een aantal velden... eigenlijk per direct zouden moeten worden gesloten. Het zogenaamde Loppersum-cluster. En dat gaat dan om velden bij plaatsen als Tempost, Overschild, Het Zand in Leermens. Wil je voorkomen dat er nog meer bevingen komen... dan zal je er dus voor moeten zorgen dat je in die kwetsbare gebieden... ook minder gas op. Pond, Goed, duidelijk, dank. Hans, voor nu uh, meld jij, zodra je weer nieuwe dingen hoort... waarvan je zegt, uh, die moeten we zeker ook eventjes uh, meenemen... in de uitzending. Uh, nu even samenvattend. Het advies dus van de staatsdoezicht is... dat de gasvinding terug moet naar 12 miljard kubieke meter. Verder, uh, de algehele drukdaling, daar werd al over gesproken... Hè, dat blijft nodig. Er moeten waarschijnlijk weer nieuwe maatregelen komen. En ook dit is niet de laatste stap. En ook geen garantie dat er geen aardbevingen meer zullen plaatsvinden... in dat gebied. Inmiddels hier uh, aan tafel... Reinalda Start is schrijver van de gaskolonie van Nationale Bodemschat tot Groningse Tragedie. Een titel die alles omvat van wat wij de afgelopen jaren... rondom de nieuwsvoorzieningen in Groningen hebben meegekregen. Reinalda, welkom. Dank. Jos Aertsen was hier natuurlijk al bestuursvoorzitter van het UMCG... het Academie Ziekenhuis in Groningen. En ook nog altijd hier aanwezig. Freek de Jonge, cabaretier, die zich heeft ingezet... voor Groningen en Ronald Okhuizen, hoofdredacteur van het Parool. Eerst even dit advies terug naar twaalf. Miljard kuub. Iets wat al in het verleden Reynalda is geadviseerd. Toen is daar geen werk van gemaakt. Hoe sta je tegenover het advies nu? Ja, kijk, die 12 miljard uh, die is nooit. Uh... In, het, in een persbericht of in het harde advies van uh, de staatstoezichthouder toen uh, naar buiten gebracht. Maar wel als je het hele rapport las, zag je dat hij daarin heel duidelijk zei dat die 12 miljard, wat hem betreft, een veilige norm is. Waar he, met 12 miljard kuub gas winnen kom je op bevingen die uh, niet meer voelbaar zijn. Nou, en dat uh, ja, daar is heel lang uh, is dat eigenlijk uh, een beetje. Naar mijn gevoel uh, weggeschoven geweest, alweer mm -hmm. gepraat. En uh, Jan de Jong, die toen toezichthouder was, zegt ook nu uh, vanochtend uh, bij ons, uh, bij de NOS, dat, het, uh, uh, dat hij er eigenlijk spijt van heeft dat hij dat toen niet explicieter gezegd heeft. Ja. Uh, want dan hadden we misschien al veel eerder, uh, een veel hardere discussie over die 12 miljard gehad dan, uh, dan vijf jaar later. Dus dat dit, nou, dit kon eigenlijk niet anders dan dit advies zijn. Ja. Jos Aartsen, is het voor de Groningers voldoende, zo'n advies als dit? Het is natuurlijk afwachten wat ermee gebeurt. Hè? Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar in de eerste reactie? Ja, kijk, ik moet eerlijk zeggen, als je gewoon kijkt... dat in 1995 uit mijn hoofd de minister van Economische Zaken heeft aangegeven... dat er een verband was tussen gaswinning en aardbevingen... 1995, dat is 25 jaar geleden. Uh, en als je dan nou gewoon ziet wat er daarna gebeurd is... uiteindelijk alleen maar economisch gewin... en geen enkele, geen enkele relatie met veiligheid van die mensen in die omgeving. En dan vind ik de discussie nu over 12 miljard of 10 miljard of 14 miljard... ik vind het bijna ridicuul. Maar ja, hij moet wel gevoerd worden en er gebeurt nu wel meer, toch? Absoluut, maar daar komen we zo meteen waarschijnlijk wel op. Die moet zeker gevoerd worden, maar we moeten niet het gevoel hebben... dat we nu in één keer zeggen van we moeten naar 12 miljard... dat daarmee de hele wereld zeg maar, opgelost is voor de mensen in Noordoost-Groningen. Dat is gewoon niet het geval. Nee, maar dat geeft Eer ook aan. Hè? Dit is niet per se de oplossing, maar het is wel een eerste belangrijke stap... Uh, Freek de Jonge, wat, dat, wat jou betreft, is het gewoon naar nul, hè, Het liefst. Nou, zo snel mogelijk. Uh, ja, Jos heeft hier uh, ja, ja, heeft gelijk. Dit zijn, allemaal weer, uh, dit zijn allemaal weer korte stappen, maar er is, het, is ook het is een advies, dus het stelt mm -hmm. of in die zin verder niks voor. En als morgen uh, de kerk van uh, Loppersum instort, dan gaat het naar nul. Dus uh, het is uh, ja uh, ik begrijp ook wel dat het in, in, in, in financiële zin en, zo, en onze begroting. En, en, en de beloftes die we gemaakt hebben naar allerlei landen om gas te leveren... dat is vrij ingewikkeld, dus dat, dat, dat, moet, je, dat moet je afbouwen. Maar ja, uh, en, en, en het is, het is een, een, een, een, een beetje een aan de staat gelieerde uh, adviesorgaan... dus ze zullen ook niet meteen het uit de kan halen... Je hebt je twijfels erbij, meneer Aertsen. Ja, twijfels, ik vind, ik vind het allemaal prachtig. En wij hebben, ik heb zelf uh, ook wel eens uh, geroepen, maar ja, wat weet ik ervan. 12 miljard, maar ja, uh, ja. kom op, uh, zo snel mogelijk naar nul. Ja. Het is, het, het, nou, het is ook opmerkelijk. Want vijf jaar geleden dat, dat advies 12 miljard was. Impliciet was dat toen nog een advies. Maar toen werd erbij gezegd: van nou ja, dan zijn de gevaren geweken. Nu hoor je van we doen een eerste stap met 12 miljard. Maar de heer Kokkore zegt ook net op die persconferentie. Maar we moeten wel rekening mee houden dat de aardbevingen ja. blijven. En hij zegt zelfs: we moeten ook zelfs rekening mee houden dat er zware aardbevingen zullen blijven. Dus in die zin is dat hele denken heel erg aan het schuiven. We gaan nu nou, eindelijk naar die 12 miljard. Veel te laat natuurlijk. Nou, dat dus inmiddels... is een advies, hè? Ja, het is een ja. advies, maar daar ja. gaan we maar even vanuit. Ook Gezien hoe Wiebes zich gisteravond op televisie opstelde... die lijkt wel volledig op, zal ik maar zeggen. Maar er komt nu een advies. Veel later dan, uh, dan eigenlijk nodig was. En vervolgens zijn we blijkbaar met voortschrijdend inzicht... zijn we alweer zo ver. Ja. We zeggen, maar het is eigenlijk niet ver genoeg. Er wordt nu al erbij gezegd. En dat laatste vind ik zonde, want dan wordt het zo... Uh, je wilde eigenlijk wat radicales. Een oplossing. En dit is een tussenoplossing. Ja. Rijnald, die sceptisch is begrijpelijk, denk ik. Ja, en nou, Terecht ook. Ja, dat denk ik wel. En, en, en ik wil er nog wel een toevoegen. Dat, kijk, die 12 miljard, daarvan, ook toen heeft de staatstoezichthouder gezegd... dat daarmee die bevingen niet voorbij zijn. Die huizen in Groningen moeten allemaal versterkt worden. Omdat er misschien in de toekomst nog een klap van vijf uh, dreigt. Mm -hmm. uh, dus uh, uh, ook nu, en dat, dat zegt de, de huidige inspecteur ook... Uh, uh, uh, ja, die, die klap kan, kan uiteindelijk nog steeds blijven komen. En daar is ook de NAM wel van overtuigd. Even over die rol van het staatstoezicht. Want uh, onderzoeksgaat voor de veiligheid heeft het eerder al geconcludeerd... dat ze veel te tam zijn geweest. Dat ze uh, niet genoeg afstand hebben genomen van het overheid. Dus niet onafhankelijk genoeg waren. Daar zijn wel stappen in gezet. Ja, ja ik denk dat je... Kijk, dat staatstoezicht heeft natuurlijk als opdracht... Het, als missie om, uh, zo, uh, om de uh, gaswinning zo lucratief mogelijk... voor de Nederlandse staat uh, te uh, laten gebeuren. Mm -hmm. Dus uh, veilig, maar wel uh, met, met als resultaat dat we er goed aan verdienen. Nou, dat, dat, die missie heeft ook gas. Die die, die Sterra, uh, die het gas verkoopt. De Gasunie die moet zorgen dat het allemaal vloeiend uh, naar het buitenland uh, doorstroomt. Dus dat is de, de, het hele denken van al die instituties steeds geweest. Ja. Totdat inderdaad in, in eind jaren tachtig de eerste bevingen uh, plaatsvonden. Maar dat, uh, dat staatstoezicht op de mijnen... Uh, uh, uh, komt toch ook, kom toch ook op voor vroeger de mijnwerkers... en de arbeidsomstandigheden of, en de veiligheid van de... Van de... Van de veiligheid van het, van het winnen zelf, van het werken... Van de, van, gebeurt dat goed op locaties? Hè? Ze doen onderzoek als er uh, bedrijfsongevallen zijn. Dan, dan, dan, he, dan doen zij onderzoeken. Maar, maar, ja, het zijn is ze adviserend nooit... en ze Precies. kunnen controleren. Ja. Maar ze hebben geen beslissingsbevoegdheid verder. Nee, dat hebben ze niet. En daar nee. zitten we natuurlijk te knepen. Ja. Ook met wat Wiebes gaat doen. Nou zegt Ronald Okhuizen van gisteravond in Jine... kreeg ik wel het idee van hij is om. Hij ja. gaat volgen. Hij zei ook ik heb dat hele advies niet nodig... om te weten dat die gaswinning omlaag moet. Wat denk jij Renalda, wat er gaat gebeuren? Ja, nou ja, Ik denk niet eens dat hij zozeer om is. Ik denk dat we gewoon vijf jaar nodig gehad hebben... om, uh, om, om met Jan en allemaal te onderhandelen over contracten... en om bij Shell en Exxon tussen de oren te krijgen... dat, dat, dat het echt klaar is met, met die gasproductie. En uh, ook zichzelf, uh, uh, voor zichzelf uit te rekenen wat dit voor de begroting betekent. Mm. Zit er een verschil, meneer Aertsen, uh, Spreek we even als Groninger aan... tussen hoe Wiebes zich nu profileert? En heeft u het idee van, ja, met deze man gaan we wel iets bereiken... ten opzichte van hoe dat bij Henk Kamp zat, zijn voorganger? Ik vind ten opzichte van Henk Kamp vind ik het een verademing. Hm. Uh, hij uh, neemt zaken serieus. Uh, hij maakt verbinding, om het maar zo te zeggen, met de Groningers. En ik vind ook dat hij met zijn uitspraken die hij doet geeft hij ook heel duidelijk aan van ik wil gaan bewegen... en ik wil op de goede manier gaan bewegen zoals jullie het allemaal willen. Ja. Dus ik heb daar wel vertrouwen in gekregen. Dus ook dat hij zo'n advies wel eens over zou kunnen gaan nemen? Ik, hij zei gisteren ook al bij Jinx: zei hij al. van. Uh, ik heb dat advies helemaal niet nodig. Uh, het komt, uh, ik ga sowieso met die gasproductie naar beneden. Ja. Wat mij wel uh, verbaasd heeft, Renald, dan kijk ik nog even naar jou. En dat is misschien ook waar Freek de Jonge net aan refereerde. over die onafhankelijkheid van dat staatstoezicht. We hebben ze eigenlijk de, de laatste maanden relatief weinig gehoord. Ja. En we hebben die aardbeving in Zee Rijp. en prompt komt Code Rood ja, ja, te voorschijn. Nee, dat, dat, uh, dat, dat is ook een beetje fout in de, de ervaring, uh, denk ik, die we nu hebben. Want het staatstoezicht op de mijnen heeft al voor de kerstvakantie aan de NAM gevraagd om binnen twee weken met de uitleg te komen waarom de aardbevingen in november december weer toegenomen zijn en waarom ze in kracht weer toegenomen zijn. En daar is nu rijp inderdaad achteraan gekomen, waardoor nu iedereen van overtuigd is, nou hier moet echt wat gebeuren, het is mm -hmm. eigenlijk een Eigenlijk een bijna een godsgeschenk uh, voor, voor Groningers, uh, denk ik. Maar da, da, dat was echt voor de, voor, uh, voor de kerstvakantie al, uh, al nee, aan de orde. Dat is, dat is natuurlijk ook het probleem van zoals de media werken. Hè, de, de calamiteit moet toch wel van enige orde zijn. Wil men zijn uh, vizier daarop richten? Dus ja. als, je, als je gewoon in dat proces en die voortdurende aardbeving niet de plaatsvindt... dan is het niet elke keer van, uh, dat, was, dat was er weer één. En uh, deze was nu van die aard dat, nou ja... Dat was echt het setje wat, wat men ja. nog nodig had. Ja. En dan mag je nog weer blij zijn dat er, dat er niet echt slachtoffers gevallen zijn. Nou, jij hebt wel eens volgens mij gezegd... als er slachtoffers zouden vallen, als er doden zouden vallen... dan wordt dat vizier veel nou, sneller ja, erop gericht. Uh, niet gekscherend, het is, het is nogal cynisch. En, ja. Uh, ja, ik, ik probeer iedere keer de link te leggen met, uh, met Zeeland in 1953... En de ongelooflijke solidariteit in het land... En, en ook vooral de enorme daadkracht die daar toen uit, uit ontstond... Ja, die waren voornamelijk het gevolg van die 1800 doden. En uh, ja, het is treurig dat we, dat we niet in staat zijn om... Uh, gezien wat er gebeurt. De feiten, er zijn nu ook van de, van de Rijksuniversiteit... onderzoeken gedaan naar de psychische uh, uh, toestand van ja. mensen. En dat is toch ook tamelijk alarmerend. Ja, en, uh, en dat ja, de, Ik heb toen een, een jaar geleden geroepen dat het schande was. Maar ik was ook al laat, jullie zaten er ook, ook veel eerder in. En, en Jos zegt nu vanaf 95 is het eigenlijk uh, bekend. Ja. Waar, waarom moeten we zo... Ja, ja vanwege, vanwege het wel. geld... Het geld. En, en dus ook het aandachtsgebied. Hè? Want dat hebben we al vaak geconstateerd aan het ook ok huis. Kijk, heel even ja. naar jou, als hoofdredacteur van het Parool. Uh, nu zijn dan wel geen landelijke krant. Maar er is natuurlijk heel lang is het buiten het vizier gebleven. Nou, omdat dat, het dat, niet in het goede gebied lag. Dat is zeker zo. De, in die zin moeten media hun hand in eigen boezem steken. De, de, het is heel erg. Dat er wordt er altijd geklaagd vanuit alle hoeken van het land, dat de media te veel gericht zijn op de Randstad. Dat is voor een groot deel zo. Ik herinner me dat uh, door de Noord-Zuidlijn in Amsterdam wat huisjes aan de Vijzelstraat of daar in de buurt ja. aan het rammelen waren. Het was voor die bewoners trouwens een hele ernstige zaak. Maar dat was, er was heel Opheffen, dagenlang, overal, landelijk, ja, dagenlang. Ja. Overal. Terwijl wat in Groningen al langer aan de hand was, veel ernstiger was. En ik weet, ik weet dat in Groningen al heel lang actie wordt gevoerd. Maar toen mijn buurman hier, Freek de Jonge, natuurlijk uh, zijn nek uit ging steken. En het werd er ook wat meewaardig naar gekeken. Van maakt hij zich nou weer druk over? En bemoeit hij zich mee? En gek genoeg is dat bewustzijn landelijk pas van de laatste tijd. En je ziet het ook, ook in de politiek bij Wiebes nu, die natuurlijk met een, mm -hmm. vanuit een nieuwe, nieuw kabinet komt. Maar die, je ziet in één keer nu pas het besef hoe erg het is. En dat heeft lang geduurd. En de media. Inderdaad, zijn geneigd om naar hun eigen straatje te kijken. Ja. Je, je, je, nu niet meer, je, je, je, je, maar hebben dat. Nee, maar hebben dat lang gedaan. Ja. Dat, lang gedaan. Ja. dat was anders geweest als Groningen in de Randstad had gelegen. Ja. Dat is heel ernstig. Maar het ligt in Groningen. Karin Albert, nos verslaggever is daar. Karin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik neem aan dat jullie met veel interesse daar met wat mensen om je heen hebben geluisterd naar het advies. Wat zijn de reacties? Nou, zeker, want ze zitten hier in de boerderij van een familie. Um... Westerdijk in Garsthuizen. En met een aantal mensen hebben we naar de persconferentie gekeken. Derwin Schorre is de voorzitter van de Groninger Bodembeweging. En ik zag u, meneer Schorre, een yes-gebaar maken... toen bekend werd dat het terug werd gebracht naar 12 kuub gas. Ja, want dat, uh, dat stelt de Groninger Bodembeweging al jaren voor... om het naar die veilige... Hè, Jan de Jong zegt dat, hè, de uh, directeur van Staatstoezicht op de mijnen... Uh, om het daar naartoe te brengen. En uh, voilà, het is gebeurd nu. Ja, maar het is al zoveel jaar geleden ook al geadviseerd... en toen heeft men dat met voeten getreden, sterker nog... toen is de productie omhoog geschroefd. Ja, dat... Waarom zou het nu dan wel goed gaan? Uh, in eerste plaats was het redelijk schofferen natuurlijk... Hè, voor iedereen dat het toen uh, zelfs naar boven ging, uh, die productie. Uh, maar nu heeft uh, staats toezicht op de mijnen... voor de veiligheid van de groningen gekozen... en niet voor de leveringszekerheid. Maar uiteindelijk is de minister die moet beslissen. En ik neem ook aan dat hij voor de veiligheid gaat. Hoe zeker weet u dat? Uh, deze minister hebben we nu een paar keer meegemaakt. Erg begaan met de Groningers. Dus ik denk uh, voor de vol 100% dat hij achter ons gaat staan. En naar die 12 miljard kuub uh, winning gaat. Zeker. Maar nu zei net ook uh, deze inspecteur-generaal... wij gaan niet over de leveringszekerheid. Wij geven ons advies nee. puur gebaseerd op veiligheid. Ja, ja. En die leverings, uh, dat leveringsgedoe um, uh, dat, dat, dat heeft destijds ook voor gezorgd... dat men alsnog meer is gaan produceren. Dus dat economische aspect blijft er altijd aankleven. Ja, maar dat, dat uh, heeft, heeft Groningen een broertje dood aan. Hè? Wij, dat gaat ons hier echt om de veiligheid en, en om de beleefde veiligheid. En daarom willen wij dus ook gewoon dat het echt naar die 12 miljard gaat. En daarna, en ja, wat zei die inspecteur ook... Uh, wij zijn nog lang niet van die seismiciteit af als ze door blijven pompen. Dus daarna moet er een heel snel afbouwplan komen naar nul. Precies. En er werd inderdaad ook gezegd, uh, kritisch gespannen staat de grond. Er blijft een kans op aardbevingen, op zware aardbevingen ja, zelfs. Ja. ja, dat is dan weer geen prettig nieuws. Nee, maar dat is nieuws uh, waar, dat bij ons ook al bekend was, zeg maar. En daarom blijven we het op aandringen. 12 is een hele goede eerste stap. En dan nu het afbouwplan naar nul. En binnen een aantal jaren. Dus uh, regering, ga je best doen. Nou, een duidelijk oproep vanuit Groningen. Ik loop zo nog even naar buiten, want daar staan inmiddels... tientallen tractoren opgesteld. Die gaan zo direct in een dieplader worden gereden. Of daar zijn ze op dit moment mee bezig. En dan gaan ze met z'n allen in een grote kolonne... over de afsluitdijk richting Den Haag. Dus uh, de boeren komen naar Den Haag, want ze willen 100% zekerheid. In de hand van valt vangt ze daar dan ongetwijfeld weer op. Dankjewel, elkaar wel, Alberts. Jos Aartsen, klopt het gevoel een beetje dat er nu... dat het gevoel is, dit is... De kentering? Ja, ik heb wel het gevoel dat dit een belangrijke eerste stap is. Ook met name met dat schadeprotocol. Uh, maar we zijn er nog lang niet. Daar ben ik echt heel erg van overtuigd. Maar bespeur ik wel, nieuwe, na alle frustratie, wat meer hoop nu? Ja, er, er is ruimte in de hoofden ja. gekomen. Ja, dat is absoluut zo. Ja. Freek, dat gevoel heb jij nu ook? Want je bent ja, nou, ja, ja, heel sceptisch. Maar... Ben, uh, nou... Ik, ik denk dat je alweer, uh, en dat, dat, dat doet Wiebes ook wel... je moet uh, vooruitdenken. En we uh -huh. moeten dus uh, af van onze gasafhankelijkheid. En uh, nou ja, dat doet hij met die maatregelen van die 200 uh, grote gasafnemersbedrijven... doet hij dat al, al aardig. Dus hij denkt wel inclusief. Het heeft... Het heeft uh, uh, het is fantastisch voor, voor Groningen uh, dat, dat er nu in ieder geval, ja, ik zie het ook als een kantelpunt, dat dat, dat dat bereikt is. Maar je zult moeten zorgen dat je uh, vooruit kan. Dus dat ja. betekent dat er heel veel moet veranderen. En uh, ja, ik heb dat, uh, dat hebben we ook we hebben wel in allerlei uh, uitingen gezegd. Uh, ook voor de, voor de provincie zelf uh, moet er gezorgd worden dat men. Men verder kan. En uh, dus dat betekent ook dat, dat er vanuit Groningen een een, uh, een nieuwe energie moet ja. kunnen dit, uitgaan. Wie we dus ook gisteren zeggen, ja. want dit is stap één... maar we moeten weer zorgen dat dat economisch gaat groeien... dat men daar weer ja. gezond gaat leven, zich goed gaat voelen. En... Ik ben het heel erg eens met de minister ook. <laughs> nu nog doen. Ja. Je <laughs> staat er zelf van te kijken, hoor. Dat nou, je het bent. Ja. Is het zo, Rijnald, want jij, nou ja, jullie, je zit samen met uh, Margie Pransma... en Ellen Ecker, met wie je het boek hebt geschreven... De Gaskolonie, zitten jullie al jaren, sinds jaar en dag... in dat dossier. We hebben het nu over... dit is het kantelpunt, tegelijkertijd als je jullie boek eh, leest... daar komt zo vaak die verwevenheid... tussen bedrijfsleven en overheid eh, naar voren... dat ik eigenlijk door, door jullie boek... nou veel sceptischer ben geworden met... ja, als de overheid ergens mee komt... hoe onafhankelijk is het nou eigenlijk? En wat, wat kunnen we ermee? Ja... Ik moet zelf ook oppassen dat ik daar niet te sceptisch en te cynisch over word. Maar ja, dat is, dat blijf, dat is toch wel het probleem. Er zal nu uh, uh, met de NAM, met Shell en Exxon... Hè, want dat mm -hmm. zijn, die zijn de NAM, uh, gesproken gaan worden over uh, ja, 12 miljard... Hoe gaan, we dat, uh, hoe gaan we daaruit komen met elkaar... Uh, komt net ook het advies van de Gasunie binnen. Uh, die zouden vandaag ook met een uh, berekening komen: wat er voor de leveringszekerheid nodig is. Uh -huh. Nou, die zeggen uh, er is 14 miljard nodig in een warm jaar. En 27 in een koud jaar, met een winter zoals 1996. 96. Ik weet niet meer, volgens mij was dat geen elf steden winter. Maar het zal ja, wel een wel, nou, 96 jaar? Ja. Okay. ja, maar goed, op zich maakt... Ja, bedoel, wat ik begrepen heb van de gasunie is, is twee hele koude dagen. Uh, uh, niet per se, uh, of een week, hele koude week. Je kan mm -hmm. niet helemaal zeggen wat nou precies een koud jaar is. Maar in ieder geval, dan is 27 miljard toch nodig. Nou, de NAM wil niet onder de 20 miljard hebben wij uh, herhaaldelijk in WOP-stukken... Uh, He, overheidsdocumenten die wij uh, opgevraagd hebben gezien. Dus, um, uh, ja, en er zijn afspraken, la langjarige afspraken... tussen de staat en, uh, en die uh, oliebedrijven over die productie. Ja. Dus da ja, zomaar dat terugdraaien, uh, dat lukt niet. En misschien dat zijn geheime je, afspraken? Uh, misschien moet je koppelen... Uh, het schadefonds moet gelijk zijn aan wat er uh, aan gas uit de bodem gehaald wordt. Dus als ze 20 miljard eruit halen, moet, uh, moeten ze 20 miljard uh, vergoeden. En als ze 12, 12 miljard... En als het nul, dan hoeven ze niets te volgen. Want het is nu 2,5 van de totale opbrengst. Er zit ja. nu ook een koppeling aan, wat ja. best ja, we een perverse prikkel is. We hebben ongelooflijk veel sorry. kans gehad om een enorme pot uh, te vullen... Ja. Uh, op basis van wat er uit de grond gehaald is. En dat hebben we nagelaten. Ja, ja, dat betekent dat we toch, want er wordt steeds gezegd de NAM... maar uiteindelijk komt het voor een groot deel op de belastingbetaler ja. neer, tenslotte. Maar nog eventjes over dat advies van de gasunie. Want dat kan dus verkeren, als het zit tussen 14 miljard in een uh, ja. warmere winter... en 27 miljard in een koudeur. Winter. Want in 2013, hè, dat is vanochtend veel in het nieuws... met de oud-inspecteur van de staatsdoezicht die aangaf... het advies wat lager, maar het is juist verhoogd op dat moment. De gaswinning, daar heeft, is onder meer mee geschermd... dat dat een strenge winter was. Dus ja, maar dat moesten we het dat verhogen. Dat hebben wij wel aangetoond dat dat niet waar is. Dat, dat had niks met een koude winter te maken. Dat had echt met leveringscontracten te maken. En met, althans, met afspraken met Shell en Exxon... over hoeveel zij maximaal mochten uh, winnen. En dat hebben ze in dat jaar gewoon nog ingehaald. En er is zelfs, uh, zelfs voorbij bij een aantal partijen over dat er, dat er nog een, een, een productieverhoging... een onverwachte productieverhoging geweest is mm -hmm. eind 2012, begin 2013. Dus daar, daar zijn nog heel veel vragen over te stellen dat over dat jaar. was dat jaar? ook een beetje paniek van... het kon wel eens binnenkort afgelopen zijn, laten we maar even snel... Nou, dat is het verhaal nu, hè? Ja, ja, nou, ik denk dat het iets anders is. Ik denk, het was namelijk uh, de periode dat het economisch heel slecht ging met Nederland. Ja. En hoe kan je dan heel snel je, toch je staatskas en de aandelenkas heel goed vullen? Dat is door even die kraan verder open te zetten. Het is een stelling van mij, maar ik ben mm -hmm. er bijna zeker van. Nou, het is ook wel wat uh, in, in de analyses uh, rondom het interview met de auto inspecteur van het staatszoezicht uh, vo vaker voorkomt. Dus ik ben niet de enige, meneer Aartsen. We praten zo meteen verder. Tot half 12. Guilaine Plath. En dus allemaal vanwege het advies van het staatstoezicht op de mijnen... om die gasproductie te verlagen zo snel mogelijk... naar 12 miljard kubieke meter per jaar. Met het oog op de veiligheid van de Groningers... waar economische perspectieven altijd de voorhand hebben gehad. Zometeen meer reacties op dat advies vanuit Den Haag, vanuit Groningen... en hier natuurlijk ook in de studio in Hilversum. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. NPO Radio 1. En avizier, ja, het nieuws is natuurlijk de gaswinning in Groningen... die zo snel mogelijk terug moet naar 12 miljard. Ander nieuws dan. Ook het Universitair Medisch Centrum in Groningen... sluit zich aan bij de rechtszaak tegen vier grote tabaksfabrikanten. In 2016 deed advocaat Fiek namens patiënten... en maatschappelijke organisaties aangifte. Ook het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis heeft zich aangesloten bij die claim. Ambulancepersoneel in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag... en de regio Hollands Midden houden maandag stiptheidsacties. Ze doen dat omdat ze de werkdruk te hoog vinden. Er is een tekort aan medewerkers en beschikbare ambulances. En de schorsing van 28 Russische sporters is ongedaan gemaakt. Dat heeft het hoogste rechtsorgaan in de sport, het CAS, bepaald. Volgens het CAS heeft het IOC niet in alle zaken bewezen... dat sporters doping hebben gebruikt. Onder andere van de schaatsers Olga Fatkulina en Ivan Skobrev... is de schorsing opgeheven. Ze behouden ook hun medailles die ze in Sochi hebben behaald. Dan is er ook nog verkeersinformatie. in de Geest. Er staan nog een paar files die veel vertraging opleveren. Eentje op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Hoevelaken en Buntschoten, 4 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier... Op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Aalsmeer en knooppunt Holendrecht... 8 kilometer en ook een kwartier op onthoud door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom... is nog wel een rijstrook dicht bij knooppunt Poel na een ongeluk. Vanaf knooppunt Stellenplas is de vertraging 20 minuten. Waarschijnlijk is de weg om 11 uur weer vrij. En tot slot is er ook nog een busje uit de bocht gevlogen... op de N11 van Bodegaven naar Leiden. Daardoor is die weg bij Hazerswouden dorp dicht... Dit is de KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. Voorzichtig positief, zeg ik. Voorzichtig zijn de eerste reacties... in ieder geval op uh, het advies dat het staatszoezicht op de mijnen heeft uitgebracht. Een verlaging van de gasproductie naar 12 miljard kubieke meter per jaar. Wij praten er hier aan tafel over met Freek de Jonge. Scabritier zet zich in voor Groningen. Laat de Groningers niet zakken. Jos Aartsen is er nog altijd bestuursvoorzitter van het UMCG. Reynalda Start is schrijver van de gaskolonie gaskol van nationale bodemschat... tot Groningse tragedie. Dus is helemaal... Uh, in het dossier van het gas. En Ronald Ockhuizen blijft ook nog van de partij als hoofdredacteur van Parool. Je voelt je een beetje vreemde eet, denk ik, vandaag in de buiten. Niet? Uh, nee, ik voel me. Je voelt je thuis. Me, ik voel me eigenlijk wel. Dus we zitten bovenop het nieuws, dus altijd goed. Dat is altijd prettig, zeker. Ik wil ook nog uh, hebben. het Nieuws wat vanochtend is, even onafhankelijk van het advies wat nu is uitgebracht, Reinalda. Dat gaat over die geheime documenten. In 1963, jij gaf het al aan, er zijn allerlei. Ja, eh, akkoorden gesloten tussen bedrijfsleven en de overheid... die nooit openbaar zijn gemaakt. En nu horen wij eh, vanochtend eh, dat er al... Ik ga hem even voorlezen... dat de Nederlandse staat al vanaf 1963 aandeelhouder is geweest... van een vennootschap die het gasveld in Groningen exploiteert. En dat is een grotere rol dan we tot nu toe aannamen. Dat blijkt uit die geheime documenten die aan het licht zijn gekomen... dankzij een boer uit Zeildijk... die al jaren tegen de gaswinning heeft gestreden... samen met zijn advocaat. Alleen hoe ze... Daar aan zijn gekomen, is niet bekend. Zijn jullie bekend met die documenten? Nou, wij zijn uh, zo aan het einde van onze verrichting of ons boek. zijn wij ook bij die uh, advocaten langs geweest. om toch nog eens even te horen wat zij nou precies uh, in huis hebben. Mm -hmm. um, en toen hebben wij daar inderdaad ook documenten gezien um, en briefwisselingen tussen de toenmalige minister van Justitie en Economische Zaken... waarin uh, gewaarschuwd werd voor een construct wat, uh, wat niet rechtsgeldig zou zijn. Uh, die, die brieven waren geheim. Um, uh, wij, wij hebben toen niet die, die samenwerkingsovereenkomst gezien. Maar um, ja, dat was, was duidelijk dat daar, uh, dat, dat uh, ja, tot stand gekomen was... in nauw overleg met, uh, met de ja. maatschappijen. Ik hoorde Wiebers gisteren zeggen bij Eva Jinek... Van het is eigenlijk raar dat wij nog steeds... Uh, alles baseren op een, een contract uit 1963, ja. dat er is afgesloten. Ja. En wat dan dus ook nog eens nooit openbaar gemaakt is... Ja, maar ja, dat zei Wiebus overigens niet bij, maar dat is even op mijn persoonlijke noot. Ja, nou ja, in die stukken is of Toen is afgesproken dat het gaseigendom van Shell en Exxon is. Ja, daar pak je ze zomaar niet meer af, natuurlijk. Ook niet uh, een paar jaar, tien, twintig jaar later. Daar wordt zoveel geld aan verdiend. Ja. Het is de, de, goed, de goedkoopste plek ter wereld om gas uit de grond te halen voor, uh, voor, die, voor die maatschappijen. Dus dat, Want daar werd toen mee geschermd hè, dat het vanwege internationale concurrentie niet handig zou zijn om die documenten openbaar te ja, maken. Ja, ze noemen dat het shike-effect. De die mochten niet weten wat voor. Voor, uh, wat voor deal de Nederlandse staat sloot met oliemaatschappijen? Want dat, was natuurlijk, uh, dat ging over belastingafdrachten en, uh, en uh, gezamenlijke inkomsten, gezamenlijke zeggenschap. En ja, dat, dat, wilde ze niet, dat, dat soort onderhandelingen wilden ze niet ook met, uh, met Arabische staten. Meneer, artsen die zit zijn hoofd te schudden. Schandalig ja, toch eigenlijk? Ja, maar het was ja. een hele andere tijd natuurlijk. Kijk, nou, ja, we hebben nu dan net niet... weer de. de... Uh, hoe heet die belasting? Uh, die is afgesproken. Die dividendbelasting. Ja, dat is toch van dezelfde orde weer. Dat je denkt van uh, over tien jaar denk je... hoe hebben ze dat nou weer, uh, weer, weer, weer kunnen doen? Waarom? Wat is er bekopstoot tussen de grote bedrijven en de overheid ja, in dit nou geval? Ja, het, het, het, het, uh, ik denk wel dat, dat die grote oliemaatschappijen... Uh, ook wel in de gaten beginnen te krijgen dat hun, dat hun gouden uh, tijden voorbij zijn... En die, die, die, moeten nu, ja, die moeten nu ook omschakelen. Je hebt ook een, vind ik, een tamelijk onfrisse zaak tussen de, de, de elektriciteitsladers, die dan onafhankelijk zijn van, van, van de grote oliemaatschappijen. En die, ja, die hebben ook een paar rechtszaken over wat zij dan wel en niet mogen. Die worden gewoon ge, ge, gepest en gefrustreerd. Ja. En, en, en, en, en Shell bepaalt. En, uh, ja, dat, dat, uh, en, en als wij dan zeggen, nou, Shell moet even een stap terug. Dan zegt Shell, dan gaan wij naar uh, Engeland of naar Amerika. Ja. En, en dan uh, kunnen jullie het schudden. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, ik wil toch een land even voor Shell en Exxon. Het okay. is misschien heel ongebruikelijk. Maar kijk, het is natuurlijk zo dat van die winst... Uh, die die oliemaatschappijen maken, 95 naar de staat gaat. Zeker. Dus we kunnen alle pijlen op Shell en Exxon uh, richten dat die niks zouden willen. Maar en kan nu wel zeggen van ja, dat is een hele uh, rare uh, of een afspraak die, die, die, die niet zo had moeten gebeuren. Maar ja, het is wel uh, waar onze verzorgingsstaat van, van gefinancierd is uh, al die jaren. Dus. Um, maar dat uh, het maakt komt het van natuurlijk twee ook kanten. nu juist extra ja. rang. Ja, dat. dat ja. Jij refereerde al aan het advies van de gasunie... waarvan je zei, ja, dat is een, nog een advies wat alle kanten op kan... 14 kuub of 27 was dat, meen ik. De ANP heeft de conclusie getrokken... gaswinning kan per direct nauwelijks worden teruggeschroefd... als dat de conclusie is van de gasunie. Daar zullen ze ook zo hun reacties bij hebben in Groningen. Karin Alberts? Uh, en ik sta hier naast uh, Bert Westerdijk, de eigenaar van de boerderij. En het was hier net nog een enorme drukte. Toen stonden hier uh, bijna 40 tractoren opgesteld. Die zijn inmiddels opgeladen op zo'n laag... of zo'n diepligger heet dat, geloof ik. Hè? Ja, het is niet meer, ja. Een dieplader, precies. We komen er wel. En uh, richting Den Haag vertrokken. Want uh, u vindt het heel belangrijk, meneer Westerdijk... dat men in Den Haag even goed weet wat het allemaal teweeg brengt, hè? De, de gaswinning. Ja, nou goed, het, het schade die we dan allemaal hier aan de gebouwen zien... dat is dus inderdaad heel ernstig en dat gaat ons allemaal vaak persoonlijk aan. He, ook uh, uh, de, de, de, het de angst en, en, en datgene wat allemaal die bevingen met zich meebrengen. He, de, de onzekerheid. Mijn vader vertelde net al, wij gaan gewoon een nieuw huis bouwen. Want dit huis versterken, dat heeft totaal geen zin. Nou goed, uh, het is natuurlijk een, uiteindelijk wel een, een, een kostenplaatje. Want als je meer kwijt bent voor herstel dan voor nieuwbouw... Ja, dan kan nieuwbouw gewoon interessanter worden. Maar het is niet alleen die gebouwen, het is ook het land wat leidt. Ja goed, we zakken dus heel langzaam. Dus dat, dat, dat brengt ook mede de, de aardbevingen teweeg. Maar door het zakken, wat ook niet overal gelijk gebeurt. Er zijn plekken waar het dus meer zakt dan op andere plekken. Maar in het geheel zakken we. En dat gaat nou, richting een halve meter. Door dat zakken zal het land niet meer vlak liggen. Maar het, het, krijg je andere... Uh, verlopen in het land. Ja, het dat is voor goed... de grote plassen water. Ja. En dat is niet goed voor de gewassen. Uh, de drainage wordt, uh, wordt beschadigd. Uh, dat, is, dat is ook een heel belangrijk aspect. Waardoor je de ontwatering is uh, uh, wordt, omdat we gewoon uh, via oppervlaktewater ons water moet via de drainage naar de zee. Nou, dat wordt verstoord. En daarnaast, wat we ook natuurlijk als een ernstige schade gaan ervaren... dat ons land dus gewoon zoveel lager komt te liggen. Dat... Dus als ik zo naar u luister, het feit dat er nu is gezegd... 12 miljard kuub, daar moet het naar terug... dat stelt u niet direct gerust? Nou goed, we zijn al een hele eind gezakt. Dus dat, dat, dat is dan niet meer terug te draaien. Wat natuurlijk het gevolg ook is... En dat, dat, dat, dat kan nu wel stoppen of, of uh, reduceren. Maar daarnaast uh, gaan, die, gaan die bevingen, die bewegingen in de grond, die zijn er. En dat houdt ook direct niet op. Nee, precies. Nu is je nog eens een keer overheen gekomen dat de gasunie heeft gezegd... het lukt ons niet om naar 12 miljard kuub terug te gaan in ene. Het moet toch echt wel rond die 20 miljard blijven. Ja, wat denkt u dan als u dat hoort? Ja, dat is op een gegeven moment natuurlijk van... Uh, hoe kun je een bevolkingsgroep uh, uh, ja, misbruiken? Uh, hoe lang kun je daarmee doorgaan? Dat dat het echt als de, de, de, misbruik. Ja, er wordt gebruik van je gemaakt. Wij zijn natuurlijk hier, uh, we, hebben, we hebben hier een schat onder de grond. Die, is al, uh, die, die heeft men gebruikt. En die, die is blijkbaar nodig voor ons land. De Groningers die merken daar aan zich heel weinig van. Dit is eigenlijk een gebied waar natuurlijk weinig economische activiteiten zijn. Dit is een, een, uh, ja, dat, je, je wordt eigenlijk gewoon in, in benadeeld. Het al met al bepaalt geen blije dag voor u. Uh, weet u, kijk, als alle toenaderingen moet je natuurlijk uh, verwelkomen. Uh, dat, uh, dat is zeker zo. Maar het eind is er nog niet. Je zo op de trekker richting Den Haag? Of dan? Uh, in een bus, geloof ik. Ja, we de gaan de bus erachteraan. We hebben een trekker ook die meegaat en uh, we gaan dan zelf ook met de bus mee. Ja. Goeie reis gewenst. Ja, dank u. Een goede dag. Ja. Hoeveel zijn het er ongeveer, Karin? Heb je enig idee hoeveel er richting Den Haag gaan? Nou, ja, uh, 36 trekkers, werd zeg me maar net gezegd. Uh, op dit moment staan er hier nog maar een handvol. Want de rest is al vooruit aan het rijden. Dus ik denk dat het een hele mooie optocht wordt daar op die afsluitdeken. Ja, ja, Hoorde al uh, Twan Huis gisteren zeggen bij Nieuwsuur... Rijneld de start nooit eerder vertoond. Volgens mij op het binnenhof als er 36 trekkers zou... Uh... Niet, zouden komen te staan. Nou, Dat weet ik niet, maar niet voor de gaswinning in ieder geval. Niet voor de gaswinning, nee, nee zoveel is duidelijk. Voelt het, meneer Aertsen, voor u ook een beetje zo? We hebben het net over van, nou, een advies wat hoopgevend is van het staatstoezicht... en dan komt de gasunie eroverheen, trekt dat de hoop weer weg? Nee, ik vind dat... Uh, de minister heeft duidelijke uitspraak gedaan, de gas moet omlaag. Um, en het is heel mooi dat degene die over het eigen vlees gaat... dat hij er iets van vindt. Um, maar ik heb dan wat dat betreft meer vertrouwen... nu inmiddels in de minister die zegt, okay. het moet naar beneden... en ik ga linksom of rechtsom, ga ik dit ook doen. Ja. He, hij heeft niet voor niks ook een brief verzonden naar grote bedrijven... om te zeggen van, u moet van het gas af. Ja. Ja, dat heeft hij ook gezegd, niet zozeer de Nederlandse burger... gaat daar direct de gevolgen van ondervinden... maar het zijn vooral de bedrijven die anders moeten gaan werken. Dan horen we natuurlijk veel, Renald, dat de geluiden nu... van de volgende stap is naar nul. Hoe realistisch is dat... Binnen ja. welke termijn? Ja, ik denk niet dat dat realistisch is. Hm. Nee. We, zijn, we, we koken allemaal maar Omdat het, het niet en... kan of omdat nee. het niet de wil er niet is? Ja, Ik zou niet weten hoe... Uh, uh, nee, ik denk dat het gewoon niet kan. Dat we daarvoor echt te afhankelijk van het gas zijn op dit moment. Nog, nog jaren. Hm. Freek? Ja, ik ben, ik ben daar niet deskundig in. Maar het is natuurlijk heel erg... Uh, en uh, ja, dat, dat is eigenlijk wat me altijd het meest verwonderd heeft... Uh, dat veiligheidsaspect. En uh, dat je willens en wetens uh, het, het risico neemt... maar dat doen we met elkaar... En nou, dat, dat bewustzijn dat, dat heeft zich nu genesteld. Dat wordt alleen maar groter. Je ziet, je ziet al heel veel mensen die met, met, met zonnepanelen in de weer zijn. En we zijn heel erg duidelijk op weg naar die, naar die transitie. Die zou natuurlijk uh, het liefst gerealiseerd worden voor 2020. Maar dat is allemaal onzin. Daar, gaat, daar gaan uh, wel weer een paar jaar overheen. En ja. Uh, dat, dat, is het, dat is het leven. Maar uh, ja, ik ben, ik ben optimistisch over de beweging. De wereld, nou ja, de wereld verandert natuurlijk wel snel. Het is niet snel genoeg voor de Groningers. Want dat, dat, dit soort veranderingen vraagt jaren en jaren. Maar je ziet heel veel nieuwbouwwijken die nu tot stand komen. Er is geen gas meer. Ik woon zelf in de Amsterdamse houthavens. Er is geen gas. Dat, is, dat was een onderdeel van het contract als je het huis kocht. Was Dat je afstand deed van gas. Dus je moet allemaal op die inductiedingen koken. En, en dat zie je op veel plekken gebeuren. Het is best je ziet, irritant hoor. Maar als je het er maar MA gewend bent... Nee, ik ben een ervaringsdeskundige, dat, dat, dan dat, gaat het dat, wel. Dat duurt een weekje. En dan is er helemaal geen enkel probleem. Ik vond dit begin wel veel minder met gevoel. Ik <laughs> moest op nieuwe paard... pannen Klopt, kopen. Ook. Ja. Maar goed, dat, dat is een klein, een klein probleem. En wat het belangrijkste is, maar dat is ook volgens mij waar we inderdaad voorzichtig positief kunnen zijn. is dat het bewustzijn, wat Vreek ook zegt. Mm -hmm. Je voelt bij alles. Je, je zag het trouwens eerder deze week ook bij Shell. Maar je ziet gisteren bij de minister. Er is gewoon geen weg meer terug. En we hebben heel lang op zijn Hollands gepolderd en gesjoemeld. En gedacht, we zetten die kranen goed open. Maar er is nu een moment bereikt waarin het eigenlijk gewoon tot onacceptabel wordt gevonden. Dus er is geen weg terug. Nee. Alleen het tempo waarin je dat kan afbouwen... Ja, vanwege de enorme complexiteit economisch... en met je internationale afspraken, en noem het allemaal maar op... Dat, dat zal voor ons, voor zeker voor de Groningers... veel langzamer zijn dan ze wensen. Maar dat het de goede kant op gaat vanaf nu, dat is eindelijk nee. duidelijk. Daar heb je, dus dat is wel winst. Daar heb je Zeeland ook weer als, als mooi voorbeeld. We zijn toen uh, tot dat Deltaplan gekomen. Ik was kort geleden op vakantie niet ver van de uh, Neeltje Jans... Mm -hmm. En uh, ja, als je van tevoren zegt, uh, zomaar in het wilde weg... we gaan, we gaan de zee temmen, hè, we gaan, we gaan een, een sluis maken die je open en dicht... Dat, dat is iets nou ja, bijna ja. onvoorstelbaar... En dat is uh, gerealiseerd. Dus je zou nu op dit moment ook kunnen zeggen... Ja, wat, is er, wat is er nodig aan, aan, uh, aan innovatie en zet daarop in. Zodat we over uh, 10, 15 jaar wereldleider zijn op uh, ja. aardbevingsbeheersing. Weet ja. ik veel wat. Ja, en, dat is meneer Aertsen ook waar u als bestuursvoorzitter van het ziekenhuis van het UMCG voor pleitte in uw nieuwjaarstoespraak... een nationaal plan voor Groningen. Heeft u dan inderdaad zoiets in gedachten als wat er destijds in Zeeland is geweest? Nou, ik heb de parallel getrokken inderdaad, met de Deltawerken... en met het overstromen van de Maas en de Rijn... en het, zeg maar, het hoger maken van de dijken... Eh, om daarmee herhaling te voorkomen, mm -hmm. hè, want dat was natuurlijk de opzet. Dat was een nationaal plan, daar ging het kabinet volledig voor... Uh, en dat hebben ze vanuit de overheid keurig laten uitvoeren. Waarom zou je zoiets dan ook niet als een nationaal plan oppakken... als overheid, als kabinet voor de Groningers? En ga je niet elke keer zitten sjoemelen met een private partij. Want ja. dat was in feite aan de hand. Ja. En dat is de reden waarom ik die, die, die oproep heb gedaan. En kunt u eens proberen wat concreter te worden? Hoe, hoe zou u het voor zich zien? Nou, wat mij betreft moet er in ieder geval... en dat gaat ook ongetwijfeld nu komen, heb ik gehoord... een schadefonds. Ja. Uh, een groot, breed schadefonds. Waar ruimhartig, zeg maar, uit wordt gefinancierd. En dat betekent dat we niet alleen het hebben over schade... Uh, we hebben het dan ook over de leefbaarheid in die regio. Mm -hmm. Want het is een krimpregio waarbij je weet dat niemand daar graag komt wonen. Dus met andere woorden, die krimp gaat harder dan in de rest van Nederland. Dat betekent dat je de voorziening op niveau moet gaan houden. Dat betekent dat je de economie moet gaan stimuleren. Dat betekent dat je de mensen die daar weg willen... dat je die daar een uitkoopregeling moet verschaffen. En je hebt, en je hebt ook nog dat de verstevigingsoperaties. En laten we vooral het erfgoed wat daar staat, nog staat, moet ik zeggen, laten we vooral zorgen... dat dat er ook blijft staan. Ja. En laten we daar ook ook wel extra op investeren. Want niemand weet het, maar inmiddels heeft de NAM al honderd mooie boerderijen... opgekocht en afgebroken, omdat zij er geen, geen uh, meerwaarde meer in zijn. En dat waren monumentale panden? Dat waren monumentale panden. Ja, heeft u... en, die, en die prachtige kerkjes gaan er ook allemaal aan. Ja. Ja, de kerk in Loppersem, toch? Die, waar flinke scheuren in zitten. En, uh... Dus zo moet een uh, nationaal plan van mij ja. eruit uitzien. Daar zitten veel elementen in. Ik wou het zeggen. Maar, uh, maar dan nog even over, uh, over uh, uh, de innovatie. Wij zijn water, uh, op waterloopkundig gebied uh, wereldleiders. Ik ja. weet niet of het nog steeds zo is, maar als er in, in, in Nieuw-Olympisch is, worden het Nederlanders erbij gelezen. Zeker. Ja. Uh, uh, wat zouden we in Groningen kunnen ontwikkelen? We hebben daar de, de Rijksuniversiteit in de Hanza Hogeschool... dus er is, er is theoretische kennis genoeg. Uh, welke kant zou je op moeten? Kun je bijvoorbeeld uh, aardbevingen leren, beheersen... of kun je iets in de bodem stoppen waardoor het, do, waardoor het ophoudt? Er zijn allerlei plannen om, hmm. om er zeewater in te gooien... en, en uh, misschien zelfs wel CO2-opslag... Uh, Zeker het onderzoeken waard. Uh, ik heb wel tot nu toe begrepen in ieder geval... dat het allemaal onvoorspelbare zaken zijn... waar je nauwelijks iets op kan uitoefenen. Uh, het overkomt ons, om he, uh het -huh. maar zo te zeggen. Dat, eigenlijk zegt de staatsmijnen dat ook met zoveel woorden. Het overkomt ons en we weten het niet. Uh, dus dat, dat is wel een hele lastige freak. Andere kant van het verhaal is dat je wel innovatief kan zijn... bij het creëren van nieuwe mogelijkheden van energie. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat er op dit moment een voorstel vanuit Noord-Nederland ligt bij de minister Wiebes uh, over het uh, zeg maar omzetten naar waterstof. Uh, dat zijn reële mogelijkheden die vanaf 2020... Nou, ongeveer 22, zeg maar, in ieder geval een stimulans ja. kan Wat geven. zet je dan om in waterstof? Dan, je, wa, dan maak je waterstof, vanuit elektriciteit en water maak je waterstof... en daar kan je dus gewoon uh, energie mee maken. Ja. Uh, en daar kan je dus wat dat betreft de substitutie doen... ten opzichte van het gas. Ja. Ik weet niet in hoeverre je ook in die technische ontwikkelingen zit. Nou, niet zo, behalve dat ik weet dat de Gasunie inderdaad ook op waterstof inzet... omdat je ook vanuit gas waterstof kunt uh, fabriceren... Uh, dus ik weet niet of de of het denken uh, gaat over van van uh, elektriciteit naar waterstof of uh, gas maar dat maar maar buiten er houden. wordt ingezet vanuit elektriciteit en water. Dat niet, niet vanuit gas. Want gas gaat niks opleveren. En, en, een alternatief zou natuurlijk ook kunnen zijn... dat je Russisch gas deze kant op laat komen... en dat je de stikstof aan toevoegt... waardoor je dus eh, dat laagkalorische ja. gas niet hoeft te gebruiken. Dus er zijn echt wel mogelijkheden om met elkaar te kijken... van hoe kunnen we het gasniveau van het geslochtige veld... hoe kunnen we dat naar beneden brengen? Want u geeft ook aan, van het is natuurlijk een krimpgebied... dus je moet daar economisch weer een nieuwe impuls aan geven... tegelijkertijd... Ik hoor u zeggen, hebt ook een, je zou in dat nationale plan ook een soort escape plan moeten opnemen voor mensen die daar die weg zouden willen. Ja, ja dat, dat gaat wel tegen elkaar in, want dan ja. krijg je een nog grotere leegloop. Maar ja, dat vindt, kan, hoe dat dan ook moeten mensen het recht hebben om te verhuizen en daar moet een vergoeding tegenover komen. Nou, te laat steken. zo zeggen, dat, dat, dat, dat Rijksuniversiteitsonderzoek van de RUG, mm -hmm. waar we het net over hadden, dat wijst ook uit dat er 10.000 mensen daar in psychische nood komen, ja. door verschil, om verschillende redenen, maar heeft alles te maken met de aardbevingen. Moet je mensen die daar echt, zeg maar, niet meer kunnen Verblijven. Moet je die inderdaad aangeven? Van ja, het kan ons niet schelen, maar dat is, tegen de krim moet jij toch maar blijven. Ja. Nou, ik vind dat dat niet kan. Nee. Heeft u mensen in het ziekenhuis ook? Ziet u veel patiënten komen, voor zover u daar zicht op heeft? Van u zegt, van, ja, van daar is de nood echt dusdanig hoog. Nou, de afdeling psychiatrie heeft, het natuurlijk ook, heeft, heeft, heeft daar ook effecten van. En niet te vergeten, we hebben 4000 medewerkers... van het UMCG-concern wonen in, de, in die regio. Dat is ook de reden waarom ik me er zo druk om maak. Mm -hmm. Voor alle duidelijkheid. En de patiënten uiteraard ook. En van die 4000, die hebben ook last van slapeloosheid. Die hebben ook last van burn-out-achtige verschijnselen. Dat kan ook haast niet af. Uh -huh. uh, want je zal maar elke keer die bevingen... We hebben er inmiddels 1500 gehad, hè, bijna. Ja. Uh, 1500 bevingen. Je zal ze maar elke keer over je heen krijgen. Ja. Nou ja, ik had er nog het nog geluk dat ik altijd weer terug kon rijden... naar mijn huisje in berg. Maar heel veel van die actievoerders die, waar, je, waar, je, waar je mee samenwerkt die zijn allemaal heel erg gemotiveerd en heel erg enthousiast. Maar die zitten ook elke dag in de zorgen van hun, uh, van hun ellende. Ja. En uh, ja, dat is, bijna, dat is bijna niet vol te houden. En, en, en uh, ook ouders van, uh, van jonge kinderen die zeggen ja... Uh, uh, nou ja we, we kennen dus Annemarie Heid, die kent iedereen... maar die woont nu al, al drie jaar in een, in een, uh, in een caravan uh, bij haar huis. En dat, en, dat, en dat schiet maar niet op. En, en zij zegt de mooiste jaren... Van samen met je kinderen zijn uh, in dat land uh, op zo'n boerderij. Ja, die, die, die, die worden je gewoon ontnomen. En dat, dat, is, dat is een grote tragedie. En dat is niet één geval, dat zijn er, dat zijn er duizenden. Ja. Maar tegelijkertijd zit die liefde er ook in, natuurlijk, wel in het gebied waar mensen wonen. Dat ze niet zomaar weg willen. U zegt dat geeft wel aan als mensen dan zeggen: Ik wil hier echt weg, hoe hoog de nood is. Ja, precies. Uh, want de samenhorigheidsgevoel is heel groot daar. Ja. Ja. Rijnald, jouw vader woont ook in ja. het gebied? Hè, het het in Een van de twaalf uh, aardbevingsgemeenten uh, in Uskwerts, uh, okay. precies te zijn. Hoe zat hij daarin, weet je dat? Nou, uh, ik dacht, ik had hem gisteren gebeld om te horen... of hij nou blij was met dat uh, schadeprotocol. Ja. Ik dacht, nou, die is blij dat de NAM... Uh, Daaruit is, eruit wat vroeg, hij hier wel twintig keer is. benadrukt, ja, Geen ja. NAM meer. Ja, maar hij was echt... Uh, nou, nee, bleef toch wel heel sceptisch over, het, over dat akkoord... eerst zien, dan geloven. En, uh, uh, wat, hier komt vast nog wel achterweg en uh, dat soort uh, teksten. Uh, maar ja, hij is verder redelijk relaxed onder. Uh, bedoel, hij heeft het scheuren in zijn uh, in zijn huis. En hij heeft uh, zonnepanelen op zijn, op, zijn uh, op de achterkant van zijn woning. Dus dat is niet iemand die er nou enorm onder leidt. Uh, maar hebben jullie wel veel mensen gesproken die dat wel hebben? Die ja. Die het liefst weg zouden willen? Nou, wat mij opvalt is dat mensen uh, uh, Groningers... eigenlijk gewoon wel uh, uh, in Groningen blijven wonen. Ook wel huizen blijven kopen. Het probleem is dat, dat mensen van buiten niet naar Groningen komen. Ja. Dat, hè, we hebben de, de Rabobank Noord-Nederland daar ook over gesproken. Die, die, die zijn voorstander van een uh, soort uh, koopgarantieplan. Omdat er in de Eemshaven eigenlijk heel veel nieuwe bedrijven bijgekomen zijn... met heel veel werkgelegenheid. Er wordt echt veel hoogopgeleid personeel gezocht. Ja, die, die, die lok je niet naar zo'n gebied. als je die, die gaan daar geen huizen kopen. Mm -hmm. Dus met een koopgarantregeling zou dat, zou dat misschien makkelijker zijn. En uh, ja, ik weet niet hoe de, hoe de plannen daarmee zijn... maar dat, dat klinkt als, een, als wel een mooie ja. oplossing. wat heeft u geluid, meneer Aars, dat er überhaupt zo'n nationaal plan komt... Waar? Nou ja, dit in soort feit, dingen kunnen worden opgenomen. Ja, in feite gaf, gaf Wiebes gisteravond de voorzet al. Hij zei, gaf, er komt een schadefonds... Ja, en tot waar. die tijd gaan we met commissies aan de gang. En dit is de eerste stap, zei hij. Mm -hmm. En we hebben als overheid een grote verantwoordelijkheid hier. Dus ja. hij zei al de goede dingen, zei hij. Dus ik heb goede hoop dat er een nationaal plan gaat komen. Ja. Waar dan dus niet alleen naar de acute situatie moet worden gekeken. Want zo'n economie opkrikken. Ja, Freekje gaf het al aan van sowieso als je kijkt naar de technologie... hoe kun je dingen voorkomen, dat vergt jaren. Maar even de economie opkrikken, ja, dat vergt ook jaren natuurlijk. Ja, eh, maar laten we eerlijk zijn. We hebben daar meer dan 275 miljard aan euro's weggehaald. Doe er maar iets terug. Ja, niet alleen geld, maar werkgelegenheid. Ja, maar Toch? dat betekent wel dat je stimuleren moet stimuleren. Ja. Want je krijgt het niet voor elkaar. En dat betekent ook dat er bedrijvigheid moet komen. Dat moet er moeten bedrijven aangetrokken worden. Uh, al dat soort zaken moet je daarin meenemen. Schop wat bedrijven weg daar bij jullie, Ronald, in Amsterdam. <laughs> ja, inderdaad. Nou ja... We klagen ja. over die drukke stad. Dat, ja, precies. Dat, maar maar het, het is wel waar wat Wiebes gisteren die voorzitter heeft gegeven. Dat, ik hele media optreden gisteren van Wiebes trouwens opmerken. Het was sterk, hè? He? Nee. Het was sterk. Er zat geen enkele uh, ruimte voor twijfel. Inderdaad ging die verder dan waar die voor gekomen was. Het ging niet alleen over, over het fonds. Het ging over de afstand nemen van de het ging inderdaad over de toekomst van de provincie Groningen. Dat ging. Dus in die zin, en dat, dat is het hoopgevende van deze hele, deze hele mm -hmm. week eigenlijk, is dat, dat het duidelijk bleek dat aan de kant van de politiek het, het, het, het pappen en nat houden definitief voorbij is. Hij zat daar bijna eh, als een woordvoerder namens de Groningers in plaats nou, van als een is... minister van Economische Zaken. En dus is in daar bij die ambtenaren en in die politiek echt rigoureus iets omgegaan. Ja. Vreeg nog kort? kort. Nou ja, hij is geschiedenis aan het maken. En eh, volgens mij heeft hij dat besef ook en, en, en, en gaat Mee door. wij gaan zo meteen, want je hebt al een paar keer, jullie al een paar keer de parallel getrokken natuurlijk met de Zeeland. Vandaag is ook de herdenking van de watersnoodrampen, 65 jaar geleden. De herdenking gaat zo meteen beginnen. We hebben daar eerder uh, deze week een mooie reportage gemaakt bij het watersnoodmuseum. En we zullen ook verder met Freek en met u, meneer Aartsen, daar nog over praten van, ook in de begeleiding en de, de compassie die er toen was met de Zeven en nu met de Groningers, wat we daar nog mee kunnen en nog eventueel van kunnen leren. Dus blijf zitten, gaan we zo meteen verder. PO Radio 1. Er ook kwam achter de toren langs, zo die kant op. Ik heb er echt wel slaaploze nachten van gehad. 20.000 varkens komen zomer vorig jaar om als de Knorhof in Erigum afbrandt. Verbrand vlees. de hele penetrante geur. Een half jaar na de brand praat de gemeenteraad nu over eventuele herbouw van de megastal. Iedereen praat daarover. Ik vrees het ergste. Deze week, iedere werkdag om half drie in Radio 1 vandaag, terug naar de Knorhof. Wij noemen het de Knorhel. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Met een helpdesk die door gebruikers met een 9 plus wordt beoordeeld. Tot zo op perfectview.nl. Bent u de volgende business controller? Doe de test op alexvangroningen.nl. Score met PerfectView CRM. Probeer nu gratis op PerfectView.nl.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 Je? Bel Auto Taalglas. Software voor technisch dienstverleners. Kijk op synthes.nl.